Achteraan. Deze onzin hoort nergens thuis, voorzitter, en zeker niet in de visie die over bereikbaarheid zou moeten gaan. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat wij hier uh, onze goedkeuring niet aan kunnen hechten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Dan ga ik voor de eerste termijn van de Red College ga ik naar wethouder Verheij. Aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, en om met het amendement uh, te beginnen en de opmerkingen ook die de heer Bouwberg-Wilson uh, heeft gemaakt. Uiteindelijk heeft dit, is dit proces om tot deze visie te komen, is er een van vallen en opstaan geweest. Zoals u weet is er een eerder stadium, de visie, de eerdere versie daarvan, althans aangenomen door de raden van Bloemendaal en Haarlem, niet door die van de heemsteden en Zandvoort. We hebben een aantal processtappen gezet, onder andere in regionale bijeenkomsten. We hebben het besproken in de commissie en we hebben wel degelijk uw opmerkingen meegenomen in het opstellen van deze nieuwe visie. En dat er nog, dat, dat niet één op één is verwoord zoals u dat graag had willen zien, dat klopt. Maar de strekking is onverminderd en ik ben blij dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. Want uiteindelijk houdt de bereikbaarheid van Zandvoort niet op bij onze gemeentegrenzen. Maar moeten we inderdaad die samenwerking zoeken. En indachtig hetgeen um, wat ik zojuist heb gezegd. Maar ook het feit dat dit de visie is. De basis om te komen tot een uitvoeringsagenda. Ontraad ik dit amendement. U um, gaf daarnaast aan... Uh, meneer Hendricks gaf dat aan, van, van hè, er moet wel een, ge een, ge een soort een gezamenlijke basis zijn... je moet het wel eens zijn met de vier gemeentes over wat je dan vaststelt. En in aanvulling daarop is dit een hamerstuk, deze aangepaste visie... in Haarlem en Heemstede en heeft ook de gemeente Bloemendaal hem vastgesteld... met de kanttekening dat zij een onderzoek naar de verbinding Zeeweg-Randweg niet wenselijk vinden. Maar er is dus een grote brede consensus... ...over deze nieuwe visie? En dat, dat is ook meteen een antwoord eigenlijk op de vraag um, van meneer Metes. En Hendricks, mevrouw Rij. Jure Hendricks? Ja, dank u voorzitter. Ja, de wethouder haalt het aan uh, dat er in andere gemeenten zegt... ...dat die verbinding Zevenweg-Randweg niet wenselijk wordt geacht... ...die haalbaarheidsstudie. Dat zegt toch alles over hoe gezamenlijk deze visie is... Dat is toch juist een argument om het voorstel van de heer Bouwbep-Hulson te volgen en opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Nee, dit is de... Oh, excuus, voorzitter. Ja, ik heb het voor. Nee, dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Hij is ongewijzigd in Heemstede en Haarlem. Daar is dat hamerstuk op de agenda gekomen... En Bloemendaal, de gemeente Bloemendaal heeft deze kanttekening meegegeven. En dat is iets, daar moeten we in het vervolgproces mee omgaan. Maar verder is in de andere gemeente en ook de visie in Bloemendaal... is aangenomen zoals die tans voor ligt. En wij zijn vanavond aan de beurt om het zomaar uh, uh, te zeggen. Hier Hendricks. Ja, maar die kanttekening is in de gemeente Bloemendaal aangenomen. Een eventuele verbinding heeft de gemeente Bloemendaal uh, nodig... Uh, om die verbinding aan te leggen, volgens mij in ieder voor die haalbaarheidsstudie. Dus dat betekent dat die visie niet volledig van A tot Z door alle gemeentes wordt gesteund. Dus dat het goed is juist om te zorgen dat we het met elkaar eens zijn, met vier gemeentes op elk punt van die visie uh, duidelijk commitment hebben. We hebben nu duidelijk op dit punt het commitment niet. Juist op zo'n punt wat voor Zandvoort uh, zo van belang is, en waar we zo lang ook als Zandvoort uh, uh, voor strijden. Graag nou, ik weeg dat dus anders, omdat de visie als zodanig ongewijzigd is aangenomen in de andere gemeentes. En zij geven dit expliciet als kanttekening mee. Um, dit is tegelijk, want dat, dat punt um, wilde ik ook maken, um, dat dit ook een antwoord is op uh, de vraag van uh, meneer Mettes. En ik ondersteun de oproep van de heer Elgebali van harte, dat we inderdaad uh, soms water bij de mijn moeten doen, maar wel moeten blijven focussen op wat ons bindt. Meneer Van Tichelen, u noemt ook het mobiliteitsplan in het kader van de Formule 1. We zijn ook zeker bezig om te kijken hoe we de leerpunten en de goede zaken daaruit kunnen betrekken in de structurele verbetering van de bereikbaarheid. Um, ja, en meneer Van Tichelen, um, die term is ook al eerder gevallen uh, vanavond. Als het gaat om CO2, um, dan denk ik dat, dat we ook hier, we have to agree to disagree, zal ik maar zeggen. Um, want u hebt, uh, brengt daar um, een ander standpunt uh, in dan het standpunt uh, van het college. En um, hoe we dat ook uh, proberen, die kloof uh, lijken we niet te kunnen overbruggen. En nu met de coronamaatregelen um, zal uw uitnodiging waarschijnlijk ook op korte termijn niet doorgaan. De heer Van Tegelen, interruptie. Ja, voorzitter, even voor alle duidelijkheid. Wat u achter mij ziet is niet onze mening, maar het uitsluit van meting. Het scheelt maar één letter, maar het scheelt nogal wezenlijk. Dank u wel. overheid. Ja, dat het een meting is wil niet zeggen dat het niet ook uw mening is, want zo uh, herhaalt u dat uh, toch wel uh, met enige regelmaat. Um, voorzitter, uh, nogmaals. Ik uh, denk dat deze visie een goede stap is in de verbetering van de bereikbaarheid van deze regio. Ik ontraad het amendement en hoop van harte dat de visie op de steun van de Raad kan rekenen. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we terug naar de Raad en uh, start ik weer bij de heer Bouwberg-Wilson van de Oudere Partij Zandvoort. Ja, voorzitter. Ik... Uh... Ik stel vast dat wij inderdaad van mening verschillen over het feit dat er sprake zou zijn van een compromis in de, in de, in de bereikbaarheidsvisie. Het is heel duidelijk waarom Haarlem en Bloemendaal uh, uh, dit als hamerstuk hebben ge, geagendeerd. Um, want uh, in plaats van dat wij op enig punt toezegging hebben gekregen, hebben we alleen maar, uh, denk ik, verzwakking van onze positie. Daarin uh, kunnen we die constateren. Maar ik houd hierbij, uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer bouwberg Hilson, Ik kijk nog even bij handopsteking... ...wie er nog behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zie dat niemand dat wil. Dat betekent dat wij tot stemming over kunnen gaan voor dit voorstel. Dat betekent dat wij wederom eerst over het ingediende amendement gaan stemmen... ...en daarna over het voorstel als zodanig. U bent ingelogd, hebben wij net geconstateerd. Um, dat betekent dat het stembureau geopend is... En dat u uw stem uit kunt brengen op het amendement voor negen. Zeven stemmen voor en negen tegen. Daarmee betekent dat het, op het moment verworpen iemand een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over het voorstel als zodanig De is uit kennemerland Wie daarover... Uh, ja, nee, het, het, het, het, het stembureau is open. Ik kijk naar de G4, die klikt driftig mee. Voor 7 tegen. 9 voor, 7 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Iemand nog behoeft aan de stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan. Zijn we daarmee aan het einde van de beraadslaging op dit punt gekomen en gaan wij naar punt 10, de decemberrapportage? De raad wordt voorgesteld de decemberrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen op de begroting 2021 en de specifieke besluit voor punten 2 tot en met 6 in het raadsvoorstel. Um, het CDA heeft één amendement aangekondigd, dus die zou ik graag als eerste het woord willen geven. heer Mettes. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, raadsbreed uh, is over de decemberrapportage uh, zijn veel complimenten gegeven wat de financiële kant betreft. En er is één suggestie naar voren gekomen. En die suggestie die ging over de Louis Davids carré. Uh, en met name over uh, uh, de scholen en later ook over het plein. En dat had te maken met het feit dat er een bedrag van 200 2000, ruim 202.000 euro... Uh, in de reserve van de LDC werd voorgesteld uh, om die naar de algemene reserve over te geven. Uh, er werd geconstateerd, en niet alleen in die vergadering, maar dat is ook al eerder gebeurd bij eerdere vergaderingen. Daar heeft bijvoorbeeld GroenLinks ook een uh, motie al eerder voor ingediend als het gaat om het vergroenen van schoolpleinen. Er wordt geconstateerd dat het, uh, als het om de LDC gaat, de beide scholen uh, die daar zijn. Als het om groen gaat, toch wel afwijken van andere scholen hier in Zandvoort. En dat geldt ook voor het plein. En dat er wat dat betreft een verfraaiing wenselijk zou zijn. De beide scholen willen daarover nadenken. Die hebben het over contact gehad met de wethouder. En vandaar dat dit amendement is opgesteld. En ik beperk me maar tot het besluit als zodanig. Dat betekent dus dat we dan besluit, punt 6 eruit halen. Uh, dan even wachten met het uh, geld en dat geld uh, als uh, reserve laten om het college opdracht te geven om met een voorstel te komen om dat plein en met name die schoolpleinen te verfraaien met groen. We uh, zien daarover graag een, uh, een rapportage in het eerste kwartaal van 2022 en dan gaan we natuurlijk ook over het budget. Er is ook door. Partijen uh, zijn vragen gesteld. De VV heeft dat gevraagd. De OPC heeft dat ook gevraagd. Van, wordt het volledige bedrag dan gebruikt? Nee, daar is op dit moment geen uitspraak over te doen. Wij wachten een goed voorstel af. Wat in overleg met betrokkenen tot stand zal, uh, zal komen. En dan kunnen wij daar uh, een beslissing over nemen in de raad. Uh, ik kan u zeggen, voorzitter, dat uh, het rondje wat gemaakt is door Al-Kabali... En toen heeft geleid dat alle partijen in Zandvoort, dus dat betekent de, de raad spreekt, hier achter uh, staan. Uh, nou, dat is volgens mij zeker het licht in deze periode. Uh, ik wil het er op dit moment bij laten. Als een van de partijen erop wil reageren, heel graag. Ik zeg het dus namens alle partijen in de gemeenteraad van Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mettes. Dan kijk ik even bij handopsteking wie nog behoefte heeft om. Uh... Nou ja, over de decemberrapportage als zodanig en mogelijk nog in aanvulling op wat de heer Metters gezegd heeft iets in te brengen. Ik zie geen, ja ik zie een handje van de heer Kramer, de heer Kramer. Ja voorzitter, normaal gesproken heb ik met voetballer nooit zo vaak verloren met 9-7. Dus ik ben blij dat ik nu een keer in het winnend team zit. Uh, complimenten aan de heer Elkebali en de heer uh, Metters. Um, ja, ik ben het niet zo eens met de heer Metters dat bij de andere scholen het allemaal zo prima uh, er, uh, voor elkaar is qua het groen. Dus ik zou toch graag ook uh, aan de wethouder willen vragen om er een vervolg aan te geven wat de mogelijkheden zijn bij de andere scholen in Zandvoort. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Dank, dank u wel. We geven zo het woord aan de wethouder. Ik kijk nog even rond of er verder nog behoefte is aan een inbreng. Ik zie geen handjes meer, dus dat betekent dat ik naar de heer Bluis ga namens de college. Meneer Ja, Dank u wel meneer Voort. Ja, nou, fijn dat uh, de raad uh, inderdaad, uh, natuurlijk, omdat we zagen dat het geld over was en gesprekken waren geweest met, met de scholen. En wij dachten van nou, lijkt, laten we eens goed kijken hoe we ermee omgaan. En dat u daar nu mee instemt. Hartelijk dank daarvoor. Um, even over de besluitvorming. Er staat hier wel echt in uh, terug te rapporteren in het eerste kwartaal en financieel te verwerken in de voorjaarsnota. Dus... Ik weet niet of dat nou met een raadsbesluit moet gaan. Want het raadsbesluit doet u uiteindelijk in de, in de voorjaarsnota. Dus wij rapporteren tijdig terug wat we willen gaan doen. En dan besluiten we dan vervolgens bij de, bij de voorjaarsnota. Maar we betrekken u daar wel in. Dus we informeren u wel vooraf. En vragen dan misschien in zienswijze. Maar we besluiten pas bij de voorjaarsnota. kan anders lopen. Als het sneller gaat... Want uh, de, een van de problemen die wij hebben is dat, uh, dat we gemeenteraadsverkiezingen hebben. En dan valt een beetje ja, de besluitvormingstrajecten vallen een beetje stil. Dus, dus precies op het moment dat wij bijvoorbeeld in februari met een goed plan willen komen. En we zeggen nou, dat kost rond de 40.000, 50.000 euro. Dan kan er geen besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvinden. Want dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus, dus dan willen we de raad wel informeren. En, en, en, en, en zeggen, nou, dan besluiten we pas op een later moment. Dus dat is best wel even een dingetje. Ik zie een interruptie van de heer Hendricks, meneer Bluis. De heer Hendricks. Ja, dank u wel. Um, mis, en vooral dan de vraag uh, van mijn kant. Want, uh, ik, ik heb net geen eerste termijn gebruikt... maar ook ik ben blij dat we hier raadsbeten achter kunnen staan... want zoals je net zo aangaf is het belangrijk dat die schoolpleinen uh, groener worden. Uh, maar een vraag aan de wethouder, want hij zegt nu dat de raad geïnformeerd wordt... maar in het uh, abonnement uh, zoals opgesteld... Uh, Staat over ...dat het college opdracht krijgt om met een voorstel te komen. Ja. Dus dan komt hij toch met een voorstel... Ja. Dan... Oh, maar even dat, dat het wel goed begrijpt. We ja, komt ja, met daar, een voorstel ja. naar de raad toe. En de raad zegt... Ja, ja oké. Okay. Ja, Maar we zitten wel met... Ik, wat ik vooral probeer aan te houden... ...dat we wel een probleem hebben... ...op het moment dat het met het voorstel moet komen... ...is, is, nou, is, is er een, een situatie van verkiezingen... Dus ik zit wel te zoeken naar hoe ik dit moet oplossen. D dat constateer ik naar aanleiding van wat de heer Mette zegt. Ik denk, ja, het zit precies op, op, op, op. Dus we zullen daar creatief op een of andere manier mee omgaan. Ik zal het ook met de, bu met ja, in... de burgemeester bespreken en met de griffie hoe we dit gaan oplossen. Ondanks de verkiezingen zijn elke maand een uh, raadsvergadering, uh, voorzitter. Dus uh, dat moet... Uh... Voor mij uh, moet dat wel goed komen. Ja, via de voorzitter, uh, de heer Hendricks. Maar u heeft uw punt gemaakt. De heer Bluis. Nee, nou, dus ik neem dat mee. Ik, ik, ik ga dat bespreken. En ik, dat koppel ik ook terug. Dus ik, er komt inderdaad een voorstel aan. Daar heeft u gelijk aan. En, en dan, dan zullen we het krediet ook zichtbaar uh, maken. En nou, wat de, de heer Kramer aanhaalt. Ja, dat, dat, dat is ook aan u. Uh, kijk Het budget wat, wat we hebben. Wat hier voor ligt. Is, is de dekking van de, het LBC reserve. Oké, okay, natuurlijk, dan, stel dat we 50.000 euro voor uh, deze twee pleinen hebben, dan blijft er 150 over. Die gaat naar de algemene reserve. En via de algemene reserve kunt u dan vervolgens, eventueel als u dat wil, die andere scholen ook daarmee financieren. Indirect dan. Maar het, het is wel even ik, aan u, uh, ik wil het best wel in beraad nemen. Dus als u zegt, zegt van, nou, ga, ga, neem dat mee in uw overwegingen, kom in het voorstel terug en neem ook die andere scholen eventjes mee. Ik hoor even graag of u dat. Uh, of u daar, daar dan deze middelen ook voor wil inzetten. Dat wil ik graag van de, van de raad dan terug horen. Want dan amendeert u feitelijk uw eigen amendement. En geeft u ons dus naast de, de twee schoolpleinen. Marius School, Hannisch Schafsel en het LDC plein. Ook nog ruimte om te kijken wat dat voor andere scholen eventueel nog van betekent. Dus dat wil ik u nog wel even teruggeven. Ik ga even terug naar de, heer, naar de indiener van het amendement, de heer Mettes. En ook nog even naar de heer Kramer. Dank u de heer dank wel. Dank u, dank u wel. Uh, nou, uh, uh, ja, ik vind de suggestie van de heer Kramer uh, goed. Het is wel zo dat uh, op dit moment, als je het over groen en ruimte hebt... is de situatie bij de orelia nasso of de drie scholen aan de Jacques is natuurlijk wel het, het steden. Het steen en nog het steen wat we in het LDC hebben. Dus daar zit wel verschil in, denk ik. Maar als de wet zegt van: uh, ik wil het wel meenemen, of er, of er punten zijn die ik daar kan verbeteren, nou, dan moeten we het maar bekijken uh, of we daar wel of geen, zijn de tijd budget voor willen vrijmaken? Zo kijk ik er tegenaan, uh, burgemeester en voorzitter en de heer Kramer. De heer Kramer zal ook zijn mening hebben. Ik ga eerst naar de heer Kraan, ja? dan naar de heer Elgebali. Ja, heel kort. Ik, ik bedoelde veel meer... Uh, ...laat eens uh, een expert ernaar kijken. En uh, het hoeft mij betreft nog niet meteen tot een uitvoering te komen... ...maar kijk wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Uh, dat we niet straks een vervolg weer krijgen van waarom ik niet. Oké, okay, de heer Elgebali. Ja, voorzitter. In het licht van onze motie in 2019... ...waarin we opriepen tot alle schoolpleiden van Zandvoort... Uh, ...kan ik me vinden in de woorden van zowel de heer Kramer als de heer Mettes uh, in aanvulling op de wethouder. Dank u wel. Ik denk dat we daarmee alles gezegd hebben, um, tenzij de heer Bluis nog een laatste statement wil maken. Ja, nee, ik, ik, neem, ik neem dat mee, maar we gaan natuurlijk wel eerst echt in overleg met de schooldirecteuren... Wat zij wenselijk achten en, en, en, en vinden. Hier is het ook gebeurd. Door gesprekken met Marius Schoon en Hannes Schafschool is dit aan het rollen gekomen. Dus dat, dit gaan we ook doen. Dus uh, we houden u op de hoogte. En uh, bedankt uh, nou, dat u uh, dit uh, wil doen. Ik denk dat de scholen hier heel erg blij mee zijn. Mooi, nog lijkt een mij een mooi kerstcadeautje. Dank u wel. In hand van de heer Kamer. Ja, ik hoor dat uh, de heer Bluis nog met uh, alle scholen in gesprek gaat. Misschien dat hij daar een participatieplan voor kan indienen nog bij deze raad. Nou, u heeft volgens mij aangegeven dat we in gesprek gaan. Dus de participatie gaat inderdaad plaatsvinden met de besturen. Dus dat, dat, dat is de toezegging die ik doe. Dus de participatie ja, ja, gaat Ja, meneer Bluis. Ja, meneer. Dank u wel. Ja, dank, u, dank u wel. Graag, via de voorzitter. Maar u kent de heer Bluis, die participeert heel veel... Uh, we gaan over tot stemming het amendement de stembus is geopend 16 stemmen voor, 0 tegen, daarmee is het aangenomen, ik ga er vanuit dat niemand behoefte heeft aan een stemverklaring, uh, dan ga ik naar het voorstel als zodanig, de decemberrapportage. Ik amendeerde voorstel uiteraard. 16 stemmen voor, 0 tegen. 16 stemmen voor, 0 tegen. Daarmee is aangenomen. Ik ga ook hier ga ik ervan uit dat niemand behoefte heeft aan een stemverklaring. Dan kijk ik, dan zijn wij aangekomen bij punt 11 van de agenda. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik heb zelf persoonlijk behoefte aan een hele korte schorsing voor een kleine sanitaire stop. Dus ik zou willen voorstellen dat we vijf minuten schorsen met u wel nemen. Om daarna weer door te gaan met deze vergadering.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 So con sueño para no más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Y de el viento me debo. Y me hizo he volar en el cielo infinit. Dames en heren, welkom terug. Ik heropen de vergadering voor de kijkers thuis. We hebben even geschorst in verband met de lange vergaderduur deze avond. En wij zijn in, op de agenda voor deze raadsvergadering aangekomen bij punt 11. Dat is de stedenbouwkundige visie. Entree. De raad wordt voorgesteld de stedenbouwkundige visie Antre Zandvoort vast te stellen om de grondexploitatie in bijlage 4 vast te stellen om de voorziening op te hogen met een bedrag van 0,4 miljoen ten laste van de reserve Strategisch investeringsagenda sociale woningbouw. Um, er is zowel een amendement als een motie aangekondigd door de heer Kramer van de OPZ, dus die wil ik graag als eerste het woord geven. De heer Kramer. Ja, voorzitter. Ik zei net al even bij het uh, vorige agendapunt. Uh, ik heb nog nooit zo vaak verloren met voetballen en dan met de cijfers 9 tegen 7. Uh, en ik begrijp dat uh, dit alles te maken heeft dat uh, wij uh, toch een uh, wat slechtere verdediging hebben... en uh, onze aanval niet altijd uh, wordt uh, gerespecteerd. Ik ben dan ook van mening dat ik uh, heel veel tekst heb, uh, zowel in de motie als het amendement... En dat ik zowel de motie als het amendement uh, intrek. En uh, uh, kort uh, even zal ingaan op het plan. Ga u gang. Uh, ja voorzitter. Uh, in december uh, 2020 schrijft het college. Dat het met de raad van mening is. Dat er nog meerdere punten uitwerking behoeven. Gelet daarop. Stelt het college voor deze visies uh, in december 2020 van de agenda te halen. En het college doet de toezegging de stukken verder uit te breiden met de meerdere punten die uh, openstaan en waar de raad problemen mee heeft. De meerderheid van de raad. En zij zou naar streven deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad aan te bieden. Voorzitter, het is nu uh, niet het tweede kwartaal, maar ondertussen precies een jaar verder. En wat zijn we opgeschoten? Parkeren is uitgewerkt als een idee, maar de eisen van Rijnland die zijn niet eenvoudig of zelfs in zijn geheel niet in te vullen. Als je uh, daadwerkelijk leest uh, wat zij voor eisen stellen en waar de gemeente geen invulling aan kan geven. Dus... Uh, in ieder geval, als je het wel wil, zal nog heel veel overleg noodzakelijk zijn. En uh, het is maar de vraag uh, waar je dan op uitkomt. Overeenstemming met VVE Bouwerscholes. Ja, ja, mag ik u even. Wat, wat zeg je? Nou, je Oké, okay, nee, u was net even niet in beeld, maar volgens de geveer nu wel, bij mij niet, maar ja, vervolg u uw betoog, alstublieft Dank u wel. Goed, voorzitter, dan ga ik verder. Overeenstemming met de VVE-bouwerspalles, zowel over de planvorming als de toezegging over de 160 parkeerplaatsen, is er nog niet. En is nu doorgeschoven naar de initiatiefnemer van de nieuwbouwtorens. Een onderzoek naar het Dolfirama is nog niet gestart, maar Halve is vergeten de positie van het Dolfirama in de visie in te tekenen. Of is dat bewust om reden dat deze nog dicht op een van de nieuw te staat? Participatie is gehouden en naar zeggen naar tevredenheid. Echter de bewoners van Bouwers Palace worden later geïnformeerd en het is aan de initiatiefnemer om het commitment bij die bewoners en bij de omgeving voor het plan op te halen. Voorzitter, de passagepanden zijn ondanks alle toezeggingen nog niet gesloopt en staan er nog steeds stralend bij. Vervolgens... Waarom gaat deze wethouder niet voor een winstoptimalisatie bij de verkoop van de grond? Door, een meer, door het meervoudig aan te besteden. Heel bijzonder uh, met onze lessen die wij geleerd hebben bij het Watertorenplein. Ofwel niet geleerd. Maar toch enthousiasme over deze visie bij de wethouder. Voorzitter, ik richt u maar even tot u als hoede van de integriteit. De hele gang van zaken roept een aantal vragen op. Waarom wordt de hoteleigenaar zonder dat er nog een commitment is binnen zijn eigen VVE... door de wethouder als initiatiefnemer gehonoreerd en wat de kosten gaat van woningen? Woningen waar zo'n schaarste is in Zandvoort. Waar zoveel mensen eh, zeg maar, tussen de 8 tot 12 jaar een wacht, moeten wachten op een woning... en zelfs jongeren in Zandvoort helemaal niet aan bod komen. Ik zie een hand van de heer Drommel, meneer Kamer. Dank u, vriendelijk. En u geeft ook het woord, begrijp ik, voorzitter? Ja, zeker. Fantastisch, dank u. Uh, ik zou graag aan, aan de heer Kramer willen vragen, voorzitter... ...van waarom u, u plaatst in de positie als hoeder van integriteit? Uh, welke integriteit stelt de heer Kramer uh, ter discussie? En dan is het volgende eigenlijk. Wij hebben toch een heel mooi... Uh, ...hoe heet dat, een uh, gedragscode integriteit op pier gezet... ...waarin juist ook dit soort zaken u kent het ontegenzeggelijk, waarin dit soort zaken juist beschreven worden... en dat we het eigenlijk heel klein moeten houden in den beginnen... om daarmee ook allen de gelegenheid te geven daar ook alles aan te kunnen doen. Is u dat bekend, meneer Kramer? De heer Kramer. Meneer Drommel, het lijkt me verstandig dat u nog even luistert wat ik net zei. Ik richt me tot de voorzitter als hoeder van de integriteit... Ik heb het niet over welke integriteit. Ik richt me alleen tot de voorzitter. En ik richt me nu niet tot de wethouder met betrekking tot deze visie. Dat u zich al zo hebt voorbereid op de motie, nee. dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, en, maar, ja, misschien voorzitter. dat u de spreekbuis bent van de wethouder, maar dat heb ik totaal niet gezegd. Dus, voorzitter. Kan ik ja, verder voorzitter? Heer Drommel. Dank u vriendelijk. Nee meneer Kramer, ik zit helemaal niet in over een wethouder of zelfs over het college. Ik zit meer in over u. Ik zit in over of u de werkwijze rondom integriteit beheerst en kent. Want ik denk dat u gebaat bent, bij ben een heel juiste aanpak, wat wij gezamenlijk afgesproken hebben, omtrent integriteit. En ja, ik heb me heel goed voorbereid over alles en ook hierover. Dank u vriendelijk. Meneer Kramer. Meneer Drommel, ik kan u nu kan ik u bijpraten over uh, mijn uh, zeg maar, uh, normen en waarden over integriteit, maar dat kan ik ook buiten de vergadering doen. Uh, maar in het kort: ik heb heel veel te maken gehad met integriteit. Ik heb heel veel integriteitsonderzoeken en uh, integriteitsvraagstukken op mijn bordje gehad. Want uh, er is niets anders in vastgoed wat, uh, ja, het laat ik haast zeggen, dat je je twee handen, uh, zeg maar, je vingers steeds moet natellen of er überhaupt wel, uh, zeg maar, integer wordt gehandeld. En daarom stel ik nu een aantal vragen aan de voorzitter van deze vergadering. En eh, ik noem hem dan even als hoeder van de integriteit en niet meer dan dat. Heer Drommel. Dank u, uh, voorzitter. Meneer Kramer, ik schat u juist ontzettend hoog in, gezien uw kennis omtrent deze materie. En ik denk ook dat u er verdomde veel, en juist misschien ook met weerzin mee te maken hebt gehad. Want ik, ik zie u ook als een integer man. Maar juist ook het discuss discussie stellen van integriteit moet juist heel klein worden voorzitter, voorzitter. De... De Kamer. Me, meestal hoort dit soort zaken juist vies en vies, voorzitter. klein en heel behoudend gedaan te worden dus rechtstreeks tijdens de koffie bij de burgemeester als hoeder juist van de integriteit, want ik weet zeker dat u dat beheerst als geen ander de heer Hendricks de voorz voorzitter mag ik nog even reageren ja, op dit en dan geef het woord aan de heer Hendricks en dan aan de heer Deen ja, de heer, samen. Ik, nou, ik, ik, ik zal heel kort uh, reageren naar uh, de heer Drommel. En ik neem de heer Drommel zijn advies over. Ik zal nu stoppen met de vragen over het proces. Die zal ik dan uh, niet in het openbaar stellen. En ik kom uh, morgen even bij u om te koffie om met elkaar uh, te kijken naar uh, het vraagstuk met betrekking tot uh, integriteit in uh, relatie tot dit proces. Voorzitter, dan laat ik het hierbij. Ik zag handjes van de heer Hendricks en van de heer Deen, maar die zijn ondertussen weer verdwenen. Wie kan ik verder het woord geven? De heer Van Marlen. Nou, ik hoop dat we vanavond... Uh... De visie vast kunnen stellen, zodat het broodnodige zand voor zijn vernieuwing in de volgende fase kan gaan. Dus uh, wat mij betreft uh, gaan we stemmen. We kunnen wederom weer vele vragen en overwegingen meegeven. Persoonlijke meningen die er wellicht toe doen. Maar vertraging is duur en volgens mij ook heel duur. Deze 60 wil graag realiseren, dus uh, tijd voor actie, tijd voor een volgende stap en tijd voor vernieuwing. Dus voor ons een hele grote ja in het algemene belang. Dank u. Dank u wel. Ik zie de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Wat GroenLinks betreft is het ook tijd dat we een stap verder gaan maken en een stap verder gaan zetten op dit dossier. We hebben het al gedaan door een hamerstuk te maken van het Badhuisplein. We zijn het al verder gegaan met parkeren. Het zou het mooi zijn als we op deze avond ook met het derde dossier van deze gemeenteraad een stap kunnen maken. En dat is de entree. Wij zien in de visie die de wethouder voor ons heeft gelegd in de commissie al de nodige verbeteringen. Wat ons betreft had het de vorige keer ook al uh, goed mogen worden gekeurd, want het ging hier om een visie met bouwvolumes. Uh, we zijn bij, blij met de aanscherping en hopen dat we zo snel mogelijk echt al de projecten van, sta, van, van uh, stapel kunnen laten lopen. Dat onze zandwoorders er mooi in zandwoord zouden kunnen blijven uh, wonen, met veel plezier op mooie locaties. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik heb het uh, tijdens de commissievergadering al gezegd. Wat ons betreft. ...de schop in de grond gaan bouwen en maken wat moois van. Dank u wel, mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me geheel aan bij uh, de vorige sprekers, ...als het gaat om schop in de grond en bouwen. En net zoals net collega Van Marloek ook zegt, verdraging is duur. Wij zijn ook heel blij dat er een volgende fase komt. Woningen, hotelkamers, een economische impuls. Het is een visie. Maar vanuit de visie gaan we het gebied vast mooi ontwikkelen en bouwen aan het erfgoed van de toekomst. Wat mij betreft kunnen we stemmen. Nu nog meer. Er is nog de fractie van VVD, CDA en PVV en de fractie Drommel. De heer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik hecht er toch wat waarde aan uh, om hier uh, nog even iets over te zeggen. Uh, het is mij toch wat kort door de bocht, uh, dat schop in de grond, uh, schop in de grond verhaal. Uh, sorry, heer Van Marlen. Um, kijk, we hebben deze visie natuurlijk al wat tijd besteed in de commissievergadering. Maar het is dan ook een, een belangrijk raadstuk, voorzitter. En wat ons betreft is er behoefte aan woningen. En wat we hier zien is grotendeels een, een gemeentelijke visie op een hoteluitbreiding. En da daar wil ik toch iets over zeggen. Want we zien gewoon te weinig woningen in deze visie. En woningen is waar we omspringen. Daarom begrijp ik het ook, ook niet helemaal hoe dit, hoe dit uh, raadstuk zeg maar verloopt. Uh, en dat er niet inhoudelijk wordt ingegaan op uh, specifieke deelelementen van deze, van deze visie. Want het gaat hier dus om een uitbreiding van het hotel voorzitter, met 120 kamers. In Haarlem en Amsterdam bijvoorbeeld is momenteel zelfs een bouwstop op hotels afgekondigd... ...gezien de schaarse ruimte voor woningen en het overschot aan hotelaanbod. Hè, zeker in deze huidige uh, crisissituatie. Meneer uh, de interruptie van mevrouw Koper. Hm. Mevrouw Koper, u heeft uw hand omhoog. Nou... Ik hoor haar niets. Dus ga... Voorzitter, dat was denk ik een oud handje. Oh, ik heb een uh, probleem vanavond, neemt u me niet okay. kwalijk. Nou, dan gaan we door met de heer Deen. Prima, want wij blijven voorzitter de mening toegedaan dat uh, we zeggen: gebruik nou toch minimaal één van deze torens voor woningen. En de wethouder zei hierover tijdens de commissie: dit wil de omgeving niet. Ja, dat vind ik echt onzin, voorzitter. Want om welke omgeving het dan gaat, kan zij niet zeggen. Zij zegt dan maar in zijn globaliteit... Uh, er is in deze visie altijd al uitgegaan van een hoteluitbreiding. Nou, dat zal, best, dat zal best, voorzitter, maar tijden veranderen. En Zandvoort heeft een wethouder nodig... die wat ons betreft inspeelt op een veranderende markt... op veranderende situaties. Een wethouder die anticipeert en innovatief denkt en handelt... en niet iemand die voorborduurt op tientallen jaren oude plannen. Ik, ik, heb, ik heb het de wethouder ook zelf horen zeggen dat dat niet gewenst is. Was ook niet gewenst tijdens de parkeerinbreng uh, van diverse uh, raadsleden. En ik kan me nou ook echt en oprecht, hoor, ik kan me oprecht niet voorstellen dat er één partij binnen deze raad is die, die kan, die hier niet voor kan zijn om meer woningen in dit plan te genereren. Elke fractie hoor ik elke maand en elke commissievergadering over woningen, woningen. En nog eens woningen. Dus een stem voor deze hoteluitbreiding is feitelijk... voorzitter, is feitelijk een stem tegen broodnodige woningen voor onze inwoners. Daarnaast is in deze visie nog steeds het parkeren niet opgelost... Dit was een van de redenen dat de wethouder dit stuk eerder dit jaar had uh, teruggenomen. En er is niets veranderd. We willen allemaal, voorzitter, daarnaast ook een entree met grandeur. en kwalitatieve uitstraling. En ik heb het in de commissie al gezegd, Dat bereik je niet met sociale huurwoningen. Dat is financieel onmogelijk. En als je dat al wil, maak dan uh, in onze ogen extra grandeur geld vrij. En wat er gebeurt met de horengelegenheid, uh, uh, de Zandvoorten bijvoorbeeld, hè? Uh, daar was de heer Algebali, herinner ik me ook nog zo uh, fel op in de commissie. Ik hoor nu helemaal niets meer. En dat is wat ons betreft nog te onduidelijk. Dien, en wat er met de passage. Ja? Ik zie een interruptie van de heer Algebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik, ik wil iets anders doen, maar laat ik eerst even terugkomen. Want de heer Deen had het al over meneer Elgebari, dus dat is makkelijk om daar uh, het beste op sluiten. We hebben in de commissie inderdaad aan de wethouder gevraagd hoe de zandwoorder zou worden meegenomen. De wethouder heeft daar volgens mij in aangegeven dat zij in gesprek is met de eigenaar van de zandwoorder. En wat ons betreft laten wij de wethouder eerst in gesprek gaan en kijken daarna wat uit het gesprek komt. En wellicht is dat daar om te zien en wellicht niet. Ik heb het gevoel dat het waarschijnlijk wel naar onze zin is als ik kijk naar hoe graag de wethouder het plein wil aanpakken en hoe graag volgens mij de eigenaar van de standwoord dat ook wil. En dat heeft laten blijken onder andere in de pers en ook op zijn huidige pand. Dan het punt wat ik wilde maken. Want u maakt voor de zoveelste keer het punt dat u een woontoren wil maken. Dat is prima. U maakt aan de andere kant een punt van het parkeren. U weet dondersgoed dat wanneer wij daar een woontoren van gaan maken dat daar het parkeren een nog groter probleem gaat worden. Maar dan is er nog een ander punt dat u ook maakt. En wat ik ook niet snap. Is dat u ook zegt dat wij woningen nodig hebben. En weet u waarvoor wij woningen nodig hebben meteen? Juist in de sociale huurwoningen. Wij bouwen nu op een plek waar wij als standwoord waarschijnlijk veel meer uh, geld kunnen verdienen. We bouwen we nu sociale huurwoningen. Omdat die woningen brood nodig zijn. U kunt ons niet verwijten aan de ene kant dat u zoveel woningen wil bouwen. En aan de andere kant zeggen dat u niet voor het allerbelangrijkste segment wil bouwen. Dan is wat u doet hier... ...is echt niet de juiste volgorde. En dan pleit u eigenlijk voor rijke huiswoningen. ...waar u goed weet dat dat niet het probleem is in Zandvoort. Ik uh, geef de heer Deen even de gelegenheid om te reageren... ...en dan zie ik ook een interruptie van de heer Kramer. Ik neem aan dat dat op de woorden van Elke Bali is... ...dus eerst terug naar de heer Deen en dan geef ik de heer Kramer het woord. De heer Deen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter, ja... Uh, wat de heer Elgebali zegt is natuurlijk volkomen uh, onjuist. Want wij zijn uh, voor het bouwen van woningen, dat klopt. Maar dat wij niet direct voor het bouwen van sociale huurwoningen zijn, ja, dat klopt ook. Want wij vinden namelijk dat er in Zandvoort uh, meer dan genoeg sociale huurwoningen zijn. Alleen wonen daar de verkeerde mensen in. Ja, we hebben het over scheefwonen, we hebben het over voorrangsregelingen, etc. Dus bouwen, heel graag. Maar je kunt toch niet op een A1-locatie op een a locatie waar je een uitstraling wilt en een kwaliteitsslag wil maken, uh, sociale huurwoningen bouwen, dat lukt gewoon financieel niet. Dan, dan kun je het een en het ander kun je niet met elkaar rijmen en um, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden en die keuzes maken wij wel. Ik ga naar de heer Kramer, interruptie, ik zie nu ook een hand van Koper, de heer Kramer. Ja, mij verbaast even de opmerking van de heer Elkebali... waarom hij zegt dat er eh, als een van de torens of twee torens wonen wordt... dat we dan meer parkeerplaatsen nodig hebben. Als je ziet hoeveel kamers er worden gerealiseerd in beide torens... en in verhouding tot het aantal woningen wat je daar kan realiseren... dan zou het wel eens minder kunnen zijn. Dus ik snap niet waar hij dat op baseert. Dat hoor ik graag van hem. Ik geef de heer Elkebali korte gelegenheid om te reageren en, en dan... Uh, zie ik een handje van mevrouw Koper. Maar we zaten nog in de termijn van de heer Deen. Dus um, de heer Algebali, korte reactie. Ja, wel. Volgt u nog wat ik bijna zeg. Uh, ja, ik, ik zal dan niet op de heer Deen reageren. Ik, ik, ik wil dat wel graag, maar ik neem aan dat ik al op de heer Kramer mag reageren. Uh, wat dat betreft, ik heb volgens mij de wethouder dat horen zeggen onder andere in de commissie. Maar zij zal mij uh, corrigeren als ik dat niet, niet goed heb gehoord. Uh, daarbij weet ik dat... Uh, Volgens mij in onze parkeerverordening staat dat we voor elk huis dat we uh, bouwen, dat we daar parkeerplekken voor moeten leveren. En toch wil ik eigenlijk wel ook reageren op de heer Deem. Omdat hij uh, ook dat, uh, ja, omdat hij, oh, hij stelt iets dat, dat ik niet, niet de juiste woorden uh, kies en dat ik het dat ik niet bij het juiste eind heb. Weet u, het gaat mij niet om waar sociale huurwoningen staan. Weet u waar het mij om gaat? Omdat ik, maar ook mijn, mijn, mijn andere jongeren om me heen, eindelijk een keertje echt in een huis kunnen wonen. En ja, daarvoor zijn nu sociale huurwoningen nodig. Want u weet net zo goed als ik dat wij mensen niet uit hun huis kunnen gaan zetten. Al wonen ze scheef, al zijn ze met een bepaalde regeling in huis gaan. Het gaat juist om die jongeren, om die starters, om die zandvoorters, dat die een plek kunnen krijgen. En ik vind dat zoveel belangrijker dan al uw woorden over verpaupering, over goedkope woningen. Het gaat om voor onze jongeren, over onze zandvoorters. En dat vergeet u als vorm van de PVV nu. Ik, uh, Voorzitter, mag ik daarop ik, reageren alstublieft? U, u mag reageren en dan verzoek ik u ook voor te gaan in uw termijn. Maar ik zag ook een handje van mevrouw Koper. En het is inderdaad digitaal uh, best een kluwe om uh, uh, goed te kijken wie op wie reageert. Dus de heer Deen zit nog in zijn termijn. U reageert op de interruptie van de heer Elgebari. En daarna ja. ga ik naar in de interruptie van mevrouw Koper. Um, en dan uh, kom ik weer bij u terug om uw termijn af te maken. De heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Want uh, de heer al khabali uh, insinueert nu een soort contradictie in denkbeelden tussen, uh, tussen hemzelf en tussen mij. Maar die is er helemaal niet. Die is er helemaal niet. Want we zijn allebei voor woningen. We zijn allebei voor woningen voor jongeren. We zijn allebei voor woningen in het middensegment en voor woningen voor ouderen. Dus ik begrijp werkelijk niet dat u niet met mij in kan stemmen dat we van één hoteltoren nog een woontoren maken. Ja, want dat in plaats van 60 hotelkamers, kan dat wellicht 40. Ja, misschien zelfs wel 60, in uw uh, beleving, hè, voor jongeren die misschien een wat kleinere oppervlak uh, nodig hebben, kan dat opleveren. Dus u, u praat toch in enorm tegengestelde bewoordingen. Ik ga naar mevrouw Koper. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ik wilde ook even ingaan op de woorden van, uh, van de heer Deen als het gaat om bouwen voor de lage inkomsten sociale woningbouw. Want de heer Deen stelt dat, dat, dat je dat alleen maar kan doen als je daar genoeg geld voor hebt. Uh, en dat vind ik wel buitengewoon triest dat de heer Deen pleit voor een tweedeling in deze maatschappij. Want onze mening is dat je... Uh, juist moet opkomen voor degene die dat het hardst nodig heeft en dat je daar ook juist voor moet bouwen. En niet alleen maar als je de grondexploitatie, als dat toestaat. En mocht je dat wel willen, dan moet je zorgen voor een goede grondexploitatie door daar vooral slagvaardig mee aan te gaan, maar dat is een zijpad. Uh, de heer Deen had hiervoor kunnen zorgen door mee te gaan met het Fonds Sociale woningbouw. bijvoorbeeld, om daar geld in te stoppen. Maar wat ik vooral het punt is, wat ik wil maken, dat ik het buitengewoon triest vind dat er blijkbaar in de visie van de heer Deen alleen maar gebouwd kan worden als daar voldoende geld beschikbaar voor is. Dank u wel. De heer Deen. U zat in uw eerste ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik reageer nog even op mevrouw Koper, als u het goed vindt, want mevrouw Koper legt mij woorden in de mond dat ik zou hebben gezegd dat er alleen maar sociaal kan worden gebouwd als er geld voor is. Ja, voor elke bouw moet natuurlijk geld zijn. En ik vind inderdaad dat je je kunt afvragen of je op een locaties in Zandvoort sociale huurwoningen wilt of moet bouwen. Ja, dat klopt. En uh, het feit dat ik niet ben meegegaan met het sociaal fonds in te stellen, dat is ook een feit. Maar dan kunt u dat hier toch inzetten? Want daar is het toch voor ingesteld? En dan kun je toch zeggen... we bouwen op een A1-locatie... Uh zelfs op en aan een aan locatie, zeg ik, uh, sociale huurwoningen. We stoppen daar wat extra geld in uit het door u ingestelde sociale fonds... waardoor we toch een uitstraling van grandeur kunnen genereren. En dan hebben we een win-win situatie. Dus gaat u nou niet zeggen dat ik tegen woningen bouwen ben... Uh, in welk segment dan ook, want dat ben ik niet. Alleen ben ik wel voor om met een verstandig plan te komen... wat ook financieel uitkomt. Dat klopt, ja. Dank u wel. Dank u wel. Dat was uw eerste termijn, meneer nee, Denk? Nee, ik uh, ga nog graag even door met mijn eerste termijn, eh, voorzitter. Dank u wel. Um, want ik, ik zei namelijk, uh, hè, wat gebeurt er met uh, gelegenheid? De Zandvoorten bijvoorbeeld, dat is nog uh, wat mij betreft uh, te onduidelijk. En uh, wat gebeurt er met de passagepanden, bijvoorbeeld van restaurant uh, Le Grand Prix... waar de erfwacht destijds door de eigenaar is afgekocht. Um, weet je, als je een visie opstelt, vind ik dat daar toch op zijn minst... een bepaalde richting aangegeven moet worden... En vorm van duidelijkheid. Want wordt daar onteigend? Is er ondertussen een bod gedaan? Uh, hoe staan we daarvoor? Um, daarnaast was er ook nog een nette oplossing uh, afgesproken uh, voorzitter voor de huidige passage eigenaren. En daar wordt ons inziens ook niet aan voldaan. En in het kader van een serieuze participatie zouden wij toch echt verwachten dat we op de minste mening van de Vereniging van Eigenaren van het Palace Hotel uh, meenemen waar deze visie nog niet eens besproken is. Maar ook dat zal wellicht in de mening van uh, diverse partijen... voldoende geparticipeerd zijn. Wij vinden in elk geval van niet. Uh, dan had ik eigenlijk, uh, eigenlijk in mijn tekst uh, min of meer voorbereid dat wij uh, uiteraard het amendement van OPZ uh, zouden steunen. Omdat daarin uh, eigenlijk goed wordt verwoord uh, wat ik zojuist maar ook al in de commissie uh, heb gezegd. Uh, hè, dat zou mijn tekst dan zijn geweest als dat amendement uh, zou worden ingediend. Uh, maar gezien het voorspelbare stemgedrag van vanavond begrijp ik eigenlijk wel heel goed dat uh, de heer Kramer deze heeft ingetrokken. Uh, tot zover, voorzitter. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel, meneer Deen. Dan ga ik naar de heer Drol. Dank u vriendelijk voor deze gelegenheid, voorzitter. Ik wil ja. graag ook tegen de heer Kramer nog zeggen dat ik heel graag met hem in gesprek wil en ik geen verwijten heb naar hem, om wat reden dan ook, maar juist op prijs stel met hem de kennis te delen omtrent het handelen en beheersen van integriteitskwestie. Dus zover de, dit, voorzitter. En verder steun ik de visie, dat zal u duidelijk zijn. En ik steun niet de niet-ingediende amendementen en moties. Die steun ik niet. ook niet ingediend, meen ik. Dus ik vind het ook een beetje vreemd dat over gesproken wordt. Dank u, voorzitter. Um, ik kijk eventjes. De heer Mettes, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik wil uh, van de eerste termijn gebruik maken en ook niet van de tweede, omdat ik kort kan zijn. Uh, wij zijn voor deze visie. Het gaat ook om een visie. En, uh, uh, dat moet uitgevoerd gaan worden, dat moet uh, ontwikkeld gaan worden aan de slag. Dus wij zijn ervoor. Wij zijn ook heel sterk voor die woningen. En ik benadruk toch een keer dat uh, uh, wij de sociale woningbouw, want die kun je nu helemaal uh, makkelijker mogelijk maken als je daar wat geld tegenover stelt. Dat hebben we ook in de Watertorenplein uh, gedaan, met een bedrag om daar de sociale woningbouw mogelijk te maken. En dan, uh, ja, dan, dan is het natuurlijk wel vreemd dat de heer D daar zo selectief mee omgaat uh, als om woningen gaat. Wij gaan voor woningen, het CDA ook, die komen daar ook. En die komen ook op andere plekken in Zandvoort en daar zullen we ons best voor gaan doen. We steunen deze visie. Dank u wel. Ik, kijk, ik heb de VVD nog niet gehoord. De heer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, laat ik uh, kortheidshalve, kort half, ook gezien de tijd inderdaad, maar vooral aansluiten bij veel opmerkingen die al gemaakt zijn door uh, de heer Kramer en de heer uh, Deen. Uh, ook de opmerkingen en vragen eigenlijk zoals de heer Kramer die stelt in de ingetrokken motie, uh, daar konden wij ons uh, heel erg in vinden. Um, de VVD vindt dit, uh, dit, deze visie een gemiste kans. Um, het is al eerder aan de orde gekomen vandaag, maar er is vooral behoefte aan uh, woningen. En, aan minder uh, in onze beleving aan extra hotels. Um, Overigens, los van de discussie over of je dan sociale huurwoningen of uh, duurdere woningen moet maken. Er is in van behoefte aan, uh, aan woningen. En niet, uh, of minder aan hotels. En daarom is het ook jammer dat we niet één van die twee nieuwe torens uh, kunnen veranderen in een woontoren. Want dan kun je allebei doen. Dan komt er hotelcapaciteit bij en er komen meer woningen bij. Jammer. Um, ja, ook een gemiste kans dat het parkeren niet is opgelost. Uh, juist omdat ook de visie in eerste instantie daarom is uh, teruggetrokken. Het is jammer dat het uh, draagvlak en commitment bij uh, de bewoners uh, uh, van de uh, Pellisflat niet uh, duidelijk is. En uh, de manier waarop met ondernemers in de Passagepand is omgegaan, is uh, beneden alle pijl. En eigenlijk strijdig ook met uh, toezegging aan de raad dat uh, met hen koelant uh, wordt omgegaan. Of uh, coulant was niet het goede woord, maar in elk geval dat, uh, dat we zouden zoeken naar compensatie. Dat is ook uh, niet gebeurd zoals ik had verwacht. Mevrouw dus daarom, de... voorzitter, zal de VVD tegenstemmen uh, als het straks in stemming wordt gebracht. Mevrouw van der Veld, bij interruptie. Uh, nee, sorry. Niet echt bij interruptie, maar ik dacht dat u uh, het rijtje aan het afwerken was. Ik denk, doe mijn handje omhoog voordat u mij even Ja, nee, uiteraard. U bent nog aan de beurt. Ja, okay. zeker. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Het uh, gaat hier uh, inderdaad om de bouw van een, een, een hotelfaciliteit... En ik hoor mensen zeggen dat er geen behoefte aan is. Maar uh, ik weet ook dat wij met elkaar hebben afgesproken dat wij naar een mooier Zandvoort willen. Goed. En dat wij behoefte hebben aan meer en betere hotelkamers. En daar wordt nu ook in gefaciliteerd. En dat kan Zandvoort ook naar een hoger level brengen. Ik wilde dat toch even meegeven. En van de ja, wat effectie, betreft uh, en in deze visie gewoon uh, doorgaan. Wacht even, ik, ik zie de heer Drommel heel erg in beeld zwaaien, de heer Drommel. Ja, en ik mis mijn handje, terwijl ik hem wel opgestoken heb en eigenlijk ook hoort te zijn, maar goed, het is niet anders. Ik had nog een interruptie voor de heer Hendricks. Voilà. Ik... Oh, oh, weinig... Meneer Drommel, we maken even de termijn af van uh, mevrouw Van der Veld. en dan krijgt u de gelegenheid om nog even, want u, ik, uw handje ging inderdaad de lucht in, om even op de heer Hendricks nog te interromperen. Mevrouw Van der Veld, met excuus. Van de veld is klaar hoor. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Drommel nog op interruptie bij de heer Hendricks. Het is maar een paar tellen. Ik had graag de heer Hendricks willen vragen of ik het goed gehoord heb dat hij tegen hotels is in Zandvoort. De heer Hendricks? Nee, dat heeft hij niet goed gehoord. Wat heeft u dan wel over hotels gezegd? Dat er op dit moment meer behoefte is aan woningen dan aan nog meer hotels. En daarom zei ik ook juist dat het goed zou zijn om een van die twee uh, nieuwe torens uh, te herbestemmen naar een woontoren. Omdat het dan zo wel hotel kan ja, ja, dat heb ik gehoord. Als ik u nog meer voorzitter, dank u wel. Voor. Dank u voorzitter. De heer Hendricks heeft gereageerd. Ik zie ook een interruptie van ja, de heer Bouwberg Wilson. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, waar ik nog even aan wil herinneren is het volgende. Uh, wij hebben voor de locatie Badhuisplein afgesproken... dat daar geen sociale woningbouw mogelijk, mogelijk zou zijn... gegeven de financiële kant van de zaak daar. En toen hebben we met elkaar afgesproken... dat er dan een taakstelling zou verhuizen van Badhuisplein naar Entree... Om daar hetgeen wat er niet is gerealiseerd, volgens wat we met elkaar hebben afgesproken, hè, zoveel percentage sociale woning, realiseren bij nieuwbouw, dat dat daar gerealiseerd zou worden. Ik vind dat toch tenminste de gedachte dat we tenminste een van die twee woordtons voor woningbouw geschikt zouden moeten maken, ondersteunen. Maar misschien zie ik dat verkeerd en dan hoor ik het graag. Dank u wel. Um, ik ga, want dit was niet een specifieke vraag of een interruptie in... Uh, ...in de richting van iemand, meneer bouwberg Wilson. Um, dus ik ga daarmee naar de portefeuillehouder, de heer, of de mevrouw Verhey. Mevrouw Verheij, aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, de heer Kramer begint eigenlijk met het schetsen van een deel van de geschiedenis. Want u begint in december 2020. Maar dit proces loopt natuurlijk al veel en veel langer... En dit loopt al, nou ja, ik, ik zat in de Raad van 2010 tot 2014... en ook toen waren we al bezig met bestemmingsplan Midden Boulevard. En uiteindelijk heeft deze Raad altijd gezegd... draagvlak vinden wij een heel belangrijk element. En dat heeft ertoe geleid. Ja, voorzitter. Uh, het is mij wel degelijk bekend dat het al jaren zo is... Maar het is de voorzitter, uh, het is de wethouder toch ook bekend dat tot 2019 er woningbouw zou worden gerealiseerd en alleen maar deze aanrijding van het hotel, uh, zeg maar, waar een initiatiefnemer komt, die geen toestemming heeft nog of behandeling krijgt. U dat is heel, toch ook bekend? U bent heel slecht te verstaan, meneer Kramer. Misschien kunt u uw vraag nog een keer herhalen. Nou, misschien, dat zal ik hem dan nog één keer herhalen, zal ik hem wat korter doen. Het is toch de wethouder bekend dat tot 2019 het plan bestond alleen uit woningen. En dat die woningen juist zo ongelooflijk noodzakelijk zijn in Zandvoort. En dat het wel heel bijzonder is dat één initiatiefnemer die uh, geen positie heeft...